De tovenaar van Os. Doortje woonde met haar tante Emma en om Hendrik op een boerderij in Amerika. Als Doortje naar buiten keek, zag ze niets anders dan een uitgestrekte vlakte. Want in de streek waar ze woonde, scheen de zon altijd zo fel en was de aarde zo droog, dat er geen bloemen of bomen konden groeien groeiden alleen lange, taaie grashalmen op de weide waar de koeien van Om Hendrik graasden. Doortje had een klein zwart hondje, waar ze veel van hield. Ze had het hondje Toto genoemd. Doortje en Toto speelden de hele dag met elkaar, want er woonden geen andere kinderen in de buurt. Op een dag keek Om Hendrik bezorgd naar de donkere wolken in de lucht. In de verte klonk het gehuil van de noordenwind... De lange grashalmen op de vlakte bogen diep voorover. Opeens hoorden Doortje en haar oom uit het zuiden een fluitend geluid aankomen. Om Hendrik stond op. Er komt een wervelstorm, Emma, riep hij naar zijn vrouw. Ik ga de koeien binnenbrengen. Vlug, Doortje, riep tante Emma. We gaan naar de kelder. Ze deed een luik in de vloer open en begon langs de keldertrap naar beneden te klimmen. Doortje rende naar binnen. Ze was nog maar net in de kamer toen het huis begon te schudden. De noordenwind en de zuidenwind ontmoetten elkaar precies op de plaats waar het huis stond. En omdat ze alle twee even hard bliezen, ontstond er een vervelstorm. Het huis met Doortje erin werd van de grond getild. Tante Emma bleef achter in de kelder. Het werd buiten heel donker. Doortje voelde dat het huis een paar maal ronddraaide... En daarna als een ballon omhoog schoot. Eerst was ze heel bang dat het huis naar beneden zou vallen. Maar er gebeurde niets. Na een paar uur was Doortje zo moe dat ze over de vloer naar het bed in de hoek van de kamer kroop en erin klom. Toto kwam naast haar liggen en ze vielen allebei in slaap. Ze werden wakker van een harde klap. De storm was gaan liggen en het huis was op de grond terechtgekomen. Het was maar goed dat ze op het bed hadden gelegen, anders zouden ze zich vast flink pijn hebben gedaan. Doortje keek naar buiten en zag dat de zon scheen. Ze sprong van het bed en holde met Toto achter haar aan naar de deur. Ze deed de deur open en liep naar buiten. Doortje slaakte een gilletje van verbazing, want het huis stond midden in een grote tuin. Overal groeiden mooie bloemen en in de bomen vol fruit... ...zongen vogels met prachtige veren. In de verte zag Doortje een paar kleine, blauwe huisjes met ronde daken. En over een weg van gele steentjes... kwam een groepje mensen naar het huis lopen. Het waren de vreemdste mensen die Doortje ooit had gezien. Er waren drie mannen en één vrouw. Ze waren niet groter dan Doortje, maar ze zagen er oud uit... De mannen hadden een baard en droegen blauwe kleren. Ze hadden blauwe laarzen aan en blauwe mutsen op met belletjes aan de rand. De kleine vrouw had ook een muts op, maar haar jurk en haar muts waren wit. Ze liep heel langzaam en stijfjes naar Doortje toe. De vrouw maakte een buiging voor Doortje en zei vriendelijk, Welkom, edele tovenares, in het land van de knabbelende dwergen. We zijn heel dankbaar dat u de boze heks van het oosten hebt gedood, want nu zijn de dwergen eindelijk vrij. Doortje keek haar verbaasd aan. Wat bedoelde die vrouw? U, u bent heel vriendelijk mevrouw, maar ik ben geen tovenares en ik, ik heb ook niemand doodgemaakt, stamelde ze. Ja, wel hoor, antwoordde het vrouwtje. Kijk, haar voeten zijn nog te zien. Doortje keek omlaag. Ze kreeg een kleur van schrik. Onder het huis zag ze twee voeten in zilveren schoenen met puntige neuzen uitsteken. De boze heks heeft de knabbelende dwergen jarenlang dag en nacht voor zich laten werken, zei de oude vrouw. Toen ze zagen dat ze echt dood was, hebben ze mij geroepen. Ik ben de heks van het noorden. Lieve hulp, riep Doortje, bent u een echte heks? Ja, ik ben een goede heks. Ik kan alleen niet zo goed toveren als een slechte heks, anders zou ik de dwerg al eerder hebben bevrijd. Maar ik dacht dat alle heksen slecht waren, zei Doortje. Oh nee, dat is niet waar, zei de heks. In het land van Os, waar ik vandaan kom, wonen vier heksen. De heks van het noorden en de heks van het zuiden zijn goede heksen. En nu jij een van de slechte heksen hebt gedood, is er nog maar één slechte heks over... En die woont in het westen. Opeens begonnen de knabbelende dwergen hard te schreeuwen. Ze wezen naar de plek waar de schoenen lagen. De heks van het noorden begon te lachen. De voeten waren verdwenen. Alleen de zilveren schoentjes lagen nog op de grond. Ze is in stof veranderd, riep de heks van het noorden. Nu mag jij de zilveren schoenen dragen, meisje. Ze schudde het stof uit de schoenen en gaf ze aan Doortje. De heks van het oosten was heel trots op die schoenen, zei een van de knabbelende dwergen. En ze kon er goed mee toveren. Ik weet alleen niet precies hoe. Doortje trok de schoenen aan. Ze passen heel goed, zei ze. Dank u wel. Maar nu wil ik vragen of u mij kunt vertellen hoe ik weer naar huis kom. Ik woon bij mijn tante en oom in Amerika en ik denk dat ze heel ongerust zijn. De knabbelende dwergen en de heks keken elkaar vragend aan. En toen keken ze naar Doortje. Het spijt me, zei de heks. Ik kan je ook niet helpen, want ik weet niet waar Amerika ligt. Het land van Os is van de rest van de wereld gescheiden door een grote woestijn. Maar je kunt naar de stad van Smaragd gaan en de grote tovenaar van Os vragen je te helpen. Is hij een aardige man? vroeg Doortje. Hij is een goede tovenaar en veel machtiger dan de heksen. Hoe hij eruit ziet weet ik niet, want ik heb hem nog nooit gezien, antwoordde de heks van het noorden. Hoe kom ik in de stad van Smaragd? vroeg Doortje. Je volgt deze weg met de gele steentjes. De weg gaat eerst door een gebied waar de zon schijnt en waar het heel plezierig is. Dan gaat de weg door een gebied waar het donker en heel gevaarlijk is. Ik kan niet met je meegaan, maar ik zal je een kus geven. Niemand zal je kwaad durven doen als je door de heks van het noorden bent gekust. En de heks kuste Doortje op haar voorhoofd. Op het voorhoofd van Doortje verscheen een sterretje. De heks van het noorden draaide daarna driemaal rond op haar linkerhiel en verdween. De knabbelende dwergen bogen voor Doortje en liepen weg. Dortje ging naar binnen en trok een schone jurk aan. Ze zette haar strooien hoed op en vulde een mand met brood. Toen begon ze over de weg met gele steentjes te lopen. Toto rende vrolijk blaffend met haar mee. Na een paar uur lopen werd Dortje moe. Ze ging op een hekje aan de kant van de weg zitten om uit te rusten. Ze keek naar een vrolijke vogelverschrikker die in een korenveld stond. Zijn hoofd was gemaakt van een jute zak, gevuld met stro. Op de zak waren een neus, een mond en ogen geschilderd. De vogelverschrikker had precies dezelfde blauwe kleren aan als de knabbelende dwergen. Hallo, zei de vogelverschrikker tegen Doortje. Oh, je kunt praten, zei Doortje verbaasd. Ja hoor, dat kan ik, antwoordde de vogelverschrikker. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed, zei Doortje. En hoe gaat het met jou? Niet zo goed, antwoordde de vogelverschrikker. Ik verveel me. Kun je me misschien van deze paal afhalen? Doortje tilde hem eraf. Dank je wel, zei de vogelverschrikker. Hoe heet je en waar ga je naartoe? Ik heet Doortje en ik ga naar de stad van Smaracht... om aan de grote tovenaar van te vragen of hij me naar huis kan brengen. Denk je dat die tovenaar mij verstand zou kunnen geven? vroeg de vogelverschrikker. Ik heb alleen maar stro in mijn hoofd en daar kan ik niet zo goed mee denken. Waarom vraag je het hem zelf niet? vroeg Doortje. Goed, ik ga met je mee, zei de vogelverschrikker. Hand in hand volgden ze nu samen de weg met de gele steentjes op zoek naar de grote tovenaar van Os.